Mark Visser met het NOS-journaal. Vinden Bos heeft zelf straffen van 14 jaar opgelegd. voor het veroorzaken van een fatale aanrijding. De rechtbank had de mannen tot 12 en 10 jaar cel veroordeeld. De twee hadden in 2009 bij een kruispunt in Erp op een autostand wachten. met het doel om aan te rijden. De een zat in de auto in een zijstraat, de ander stond om de hoek. Hij gaf per telefoon door of er een auto aankwam. Na drie mislukte pogingen werd een auto van TNT post geraakt. Die knalde daarna tegen een boom. De postbode die erin zat overleefde de klap niet. Dat ze allebei 14 jaar krijgen is omdat het Hof vindt dat de een niet minder verantwoordelijk is dan de ander. Ook werd de mannen zwaar aangerekend dat ze geen informatie hebben gegeven over hun motief. Volgens de OM ging het om verzekeringsgeld. De twee mannen die gisteravond in het badcentrum de Bali werden gearresteerd, zitten nog vast. Morgen worden ze voorgeleid. De mannen hoorden bij een groep van twintig leden van de fundamentalistische moslimorganisatie Sharia voor Holland, die een bijeenkomst verstoorde over de liberale islam. Ze schreeuwden leuzen, gooiden met eieren en bespuugden de Canadese schrijfster Israt Manji, die een liberale islam voorstaat. Het GroenLinks de Tweede Kamerlid Tovic Dibi was ook bij de bijeenkomst. De ME zette de ordeverstoorders uit de balie en arresteerde twee van hen. De Veiligheidsdienst AIVD zegt dat Sharia voor Holland zich niet meer vooral richt op internet, maar steeds meer naar buiten treedt. Het is volgens de AIVD geen echte organisatie of groepering.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 Het weer vanmiddag wordt het droger. Wel staat er een stevige zuidwestenwind die toeneemt tot krachtig. Aan de kusten op de Wadden gaat het hard tot stormachtig waaien. Vanavond opnieuw wegen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten. Op de Wadden kans op westerstorm. Dit was het nos Show. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afritkerk kerkdriel en Waardenburg 9 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Bij Waardenburg is alleen de vluchtstrook open. Verkeer richting Utrecht kan eventueel omrijden.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 Mijn engel van plezier Opgaand in het nu en hier Het perfecte medicijn zij Oké. Okay. Somehow came true with you I've never wanted someone more As much as I want you Love will last forever It's true with you Jack is on my feet. 6 tv op kanaal 45. 45. C -F -M. Het is weer winter. En ook dit jaar is de winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. Winter America is cold. Winter aan 50nl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 You